Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Europese bewindslieden op het gebied van migratie gaan opnieuw naar het Schengen-akkoord kijken. Op een bijeenkomst in Brussel spraken ze af om het er bij hun volgende overleg in december over te hebben. In het Schengen-akkoord is onder meer afgesproken dat mensen binnen Europa zonder grenscontroles kunnen reizen. Volgens staatssecretaris Dijkhoff werkt dat op dit moment niet goed meer. Door de huidige vluchtelingenstroom hebben sommige landen tijdelijk grenscontroles ingevoerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Egypte afgezwakt. Sinds vorige week was er een negatief reisadvies... voor het vliegveld van de badplaats Sharm el sheikh Nu adviseert het ministerie om alleen van en naar Egyptische luchthavens te vliegen... als de vliegmaatschappij extra veiligheidsmaatregelen neemt. De 32 demonstranten die gistermiddag zijn opgepakt... bij een demonstratie van anti-islambeweging Pegida in Utrecht... zijn allemaal weer vrij... Volgens het OM zijn zeven mensen achteraf gezien onterecht vastgezet. Ook vindt het OM een in beslag genomen bord met de tekst: Islam gaat terug, bij nader inzien niet strafbaar. Cabinepersoneel van Lufthansa legt morgen opnieuw het werk neer. Omdat de vakbond en de Duitse luchtvaartmaatschappij nog niet dicht bij een akkoord zijn gekomen over een nieuwe CAO, staken medewerkers morgen bij vluchten van en naar Frankfurt, München en Düsseldorf. Personeel van Lufthansa voert sinds vrijdag actie tegen bezuinigingen bij het bedrijf. In Steenbergen in Brabant is opnieuw een vergadering aan de gang over de opvang van asielzoekers. Omdat de vorige bijeenkomst uit de hand liep, mogen nu alleen mensen die zich hebben aangemeld naartoe. Tientallen betogers demonstreren met spandoeken bij het gemeentehuis. Ook zijn er tientallen agenten bij om te voorkomen dat de situatie opnieuw uit de hand loopt. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe wat regen. Het blijft zacht. Vannacht bij ongeveer 13 graden. Morgen neemt de wind wat af, maar verder verandert er weinig. Het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Zfm. Met, met, met nu het laatste uur. Ik ben Jenny van Petinchem, het laatste uur. En ik spreek vandaag met Willem Duin. En Willem Duin komt uit Haarlem. En uh, ben jij geboren ook in Haarlem of een andere plaats? Ik ben geboren en getogen in Haarlem. Oh, kijk aan. Ja, echte ja, Haarlemmer. Een ja. echte rug uh, mogen we zeggen. Zeker, hè? zeker. En uh, ja, vertel eens even. Uh, je komt uit een gezin. Heb jij nog uh, veel broers en zussen? Ik heb nog uh, één broer.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 En eh, wij wonen nu in Harlem Noord, vlak bij de Kunsteisbaan. Dus daar heb ik vroeger in mijn jeugd ook wel gewoond. Ja. In die tijd. We zijn een paar keer verhuisd in, onze, in, in, onze, in mijn jeugdjaren. En, eh, dus ik woon nu weer, ben nu weer terug in, in Harlem Noord. Ja, wat leuk. Ja.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 Hoe heb je dat ervaren? Hoe ging je daarna naar hogere scholen? Ja, ik, ben, ik, ben, ik heb de lagere school, dus de basisschool in, in Harlem Noord ook gehad. Um, even kijken hoor. De naam ben ik kwijt. Maar hij zat in de in de San Poortenstraat. Daar zat die San Hoek Wouwermaanstraat. Oh ja, Sint Bonaventura is de school. Dat was de, eigenlijk een jongenschool was het. Oh, ja en uh, de meisjesschool die zat in de Velzenstraat. Uh, de jongens en de meisjes waren gescheiden. Uh, we kregen gescheiden les. Um, ja, uh, ik ben daar tot mijn zest vijftiende, zestiende jaar heb ik daar gewoond. Mm. Daar heb ik een uh, goede jeugd uh, gehad. Ook, uh, ja, we hadden een, uh, een leuk gezin thuis. En wel, uh, vader en moeder, tenminste moeder was er altijd voor de kinderen. En, uh,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 Dus ja, zo is het uh, met Duits gegaan. Ja, en je bent uh, toen op de Gertebachma voor les gegeven, of heb je eerst nog ergens anders lesgegeven ja, of iets eigenlijk... anders gedaan misschien? Ja. ja, ik heb op drie scholen uh, lesgegeven. Ja. Dus uh, ik ben begonnen in de Amsterdamse buurt, in de buurt waar ik, uh, waar ik geboren ben eigenlijk. Dat was een Leo school en daar heb ik uh, het vak, uh, ja, daar ben ik uh, begonnen en daar... Uh,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 Want wat deed ik nou? Ik, uh, ik leerde de leerlingen dat je uh, energie om je lichaam heen kon voelen. Uh, dus wat ik in de praktijk in de natuurgeneeswijze uh, leerde, dat probeerde ik over te brengen op de kinderen, zodat ze ook uh, de energie om het lichaam heen uh, konden voelen. En uh, nou, er, waren allerlei, uh, uh, er zijn wel allerlei theorieën over en dat kun je op, op bepaalde manieren kun je, dat, uh, kun je daar oefeningen voor doen.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 Ook het zingen. Wat daar heel anders was dan in de katholieke kerk. Dus ik kwam daar uh, vrij enthousiast en opgewonden van thuis. Vertelde het hele verhaal aan mijn vrouw. En nou ja goed, ik wist ook niet zo goed wat ze ermee aan moest. Uh, maar het was wel een, een behoorlijke mooie ervaring, vond ik. Ja, wat schetst mijn verbazing. Uh, een, een, twee, drie maanden later. Dat er een ander meisje uit een andere klas... Uh, of uit dezelfde klas, dat zou ook kunnen. Maar in ieder geval ook 15 jaar, dat meisje. Meneer Duin, ik, uh, ik laat me dopen dan en dan. Zou u ook bij mij willen komen kijken? En uh, wat zou ik wel fijn vinden als u erbij bent? Nou, dat weer. <laughs> dus uh, dat was ongeveer uh, ja, hetzelfde. En ik, uh, met dat verschil dat ik uh, tegen mijn vrouw zei... ...van joh, uh, vindt het niet fijn om ook mee te gaan? Dat, dat jij het ook eens dus kan, uh, kan zien van hoe het er daar aan toe gaat... En nou, is mijn vrouw ook mee. En um, ja, wij komen daar. En we zien weer allemaal mensen in witte gewaden Die zich lieten dopen, ze hadden op de eerste rij. Dat was in diezelfde en... kerk? Nee, dat nee, was een andere kerk. Oh, ja, kerk. Andere, een andere Pinkstergemeente ja. in Halen. En uh, ja, en, ja. Nou, en toen zagen wij dus al die blije mensen weer. Die blije gezichten. Er werden weer fantastische blije liederen gezongen. En ik denk, ja, wat is dit hè Ik zeg, dat dit bestaat, zeg. Dat... Uh, ja, ik had nog steeds dat beeld, dat traditionele beeld van een kerk voor me. Een, een, een sombere gebeuren. Een, een, ja, een, een, een, een, dat wat eigenlijk, ja, dat je eruit komt en ja, wat heeft het dan met je gedaan? Maar hier was echt, je voelde gewoon echt die blijdschap van al die mensen. Ja. En, maar goed, wat ik dus niet wist, het was waarschijnlijk die, die, die aanwezigheid van God. Weet je, wat, uh, wat de mensen zo blij maakte en zo eerlijk en zo oprecht en, uh, en alles.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 heeft uh, wat met ons gedaan. Dus. Ja, en wat er toen gebeurde, toen uh, was er iets heel specifieks en wat mijn leven volkomen uh, veranderd uh, heeft. En dat is een aantal weken daarna, na die tweede bezoek aan die, uh, aan die kerk, dat ik uh, thuis uh, op de bank zat in mijn huis en uh, mijn vrouw was aan het werk. Ik zat daar alleen. Het was een, een uur of acht, uh, half negen, s'avonds. ...na het eten... ...en uh, die twee vragen... ...die, uh, ja, die bleven mij maar... Uh, ...achtervolgen... ...of in mijn gedachten rondspelen... ...en... Uh, ...ja, en, en het ging nog steeds niet zo... ...zo best met mijn lichaam... ...dat ik... ik had een, wat symptomen... Dat, ...waarvan ik dacht van ja... ...wat, weet je, wat somber en wat depressief... En, en, uh, ...maar ook wat... Uh, wat uh, ...lichamelijke klachten had wel... Waardoor ik gewoon uh, nog niet echt uh, uh, lekker functioneerde. Dus die, die vragen die bleven maar uh, door mijn hoofd gaan. En ik vroeg me die vragen, die stelde me die vragen dus die avond weer heel dringend af. Net alsof ik ze aan iemand wilde vragen. En dat was voor mij dan God. En ik zie aan de overkant van mij, in de, uh, op de, waar ik van op de bank zat. Ik zie dus aan de andere kant uh, van de tafel zie ik een kast staan. En daar uh, stond een bijbel in. En ik had op, de, op de, de tweede school waar ik les gaf... daar mocht ik alleen komen als ik beloofde om daar de Bijbel voor te lezen elke ochtend. Oh, dus dat had je uh, al gedaan een ja, tijdje. Ja, ik had s morgens een, moest morgens een dagopening doen met de kinderen. En van daaruit wist ik een aantal dingen uit die in die Bijbel stonden. Dus ik opende op dat moment opende ik de Bijbel in het boek Psalmen... En ik weet niet meer precies wat ik gelezen heb, maar het kwam er wel op neer dat, eh, dat eh, God een rechtvaardig God is. En dat God eh, bij machten is en bereidwillig is om mensen te vergeven. En wat er ook gebeurd is in je leven, maar dat God eh, een vergevende God is. En dat God ook een God van herstel is. En een God van liefde en een God van vrede. En daar was ik zo naar op zoek. En eh, ik lees dat in een van die psalmen. Dus ik weet niet meer welke persoon het precies was, maar eh, op hetzelfde moment komt er een, een witte waas voor mijn ogen. En die witte waas die loste op eh, na een, een, een aantal seconden eh, alsof er een soort mist eh, bij, eh, bij me optrok. En ik zie een, een, een, een, een immens groot reusachtig grasveld, groen grasveld.